3 uur. Het NOA-journal. Leest wat Thomas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 samen om zich daar ver van te houden. Hoeveel Nederlanders er precies in Hammamet en Soes verblijven... is niet duidelijk. TUI heeft er als grootste reisorganisatie 85 mensen zitten, OAT12. Het is de bedoeling dat de eerste Nederlanders... al vanavond uit Tunesië terugkeren. TUI heeft voor de komende week de reizen naar Hammamet en Soes geannuleerd. In Tunesië verblijven naar schatting zo'n 700 Nederlandse toeristen. Er wonen zo'n 500 Nederlanders.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 Premier Rutte heeft voor het eerst in een YouTube-filmpje antwoord gegeven op vragen die hem via Twitter zijn gesteld. Hij riep maandag mensen op vragen op hem af te vuren en daarop zijn honderden reacties gekomen. Dit is voor mij een kans om in één keer een reactie te geven op heel veel vragen die hier gesteld zijn. Het leuke is, het zijn vragen natuurlijk over het beleid. Hè, wat zijn we hier vanuit Den Haag aan het doen voor jullie in het land? Maar tegelijkertijd ook vragen over hobby's en dat soort zaken. En daar ga ik ook van harte op in. Rutte beantwoordt onder meer vragen over het plan om politieagenten te trainen in Afghanistan. Volgens hem is het uiteindelijk in het belang van de hele internationale gemeenschap, en dus ook van Nederland, dat Afghanistan geen broedplaats meer is voor terrorisme. En dat is de reden dat we dit doen, zegt de premier. De SGP is kwaad over een kalender van de Europese Commissie. Op de kalender, die op scholen is uitgedeeld, staan geen christelijke feestdagen, maar wel feestdagen van andere grote godsdiensten. SGP-voorman Van der Staaij noemt dat de omgekeerde wereld. Hij zegt dat kerst, Pasen en Pinksteren zijn verdonkere maanden en hij vraagt zich af hoe dat kan. Ik begrijp niet hoe deze blunder uh, ontstaan is. Zeker als je hoort dat, dat er altijd heel veel mensen meekomen bij, kijken bij allerlei Europese projecten. Dan denk ik van, um, ja, hoe, hoe kon dit gebeuren? Juist ook als je kijkt naar de hele wordingsgeschiedenis van Europa. Um, ook juist uh, het christendom altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Christelijke feestdagen in tal van landen erkend zijn. Dat die dan overgeslagen worden. Een woordvoerder van de Europese Commissie noemde het ontbreken van de christelijke feestdagen een tamelijk grove fout.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 ANW-verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Vooral rond Utrecht is het al vrij druk. En met name op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar is het langzaam rijden en stilstaan tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn over 6 kilometer. Na A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Na een ongeluk bij Bergen-op-Zoom 2 kilometer. De linker is dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor en Lunette 4 kilometer. had te maken met de spoedreparatie op de A27. Maar de weg is daar weer vrij.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Straks een nieuwe gast in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jacques Roosendaal, in het dagelijkse leven voorzitter van de jongerenbeweging van de SGP... gaat een appeltje schillen met uh, GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi... over zijn voorstel om de parlementaire onschendbaarheid van Kamerleden uit te breiden. Dat straks, maar eerst gaan we naar een mooi onderzoek van onze researchredactie. MUZIEK Sinds de verkiezingen deze zomer zijn de leiders van de linkse politieke partijen met elkaar in gesprek over nauwere samenwerking. In lijn met die gesprekken heeft de PvdA een progressieve manifestatie georganiseerd die komende zondag plaatsvindt in Amsterdam. Wat vindt het PvdA-kader eigenlijk van deze linkse samenwerking en hoe denken zij over een mogelijke fusie? Collega Ben Meinersma peilde de mening van PvdA-raadsleden over een mogelijke fusie op links. Ben, uh, ja, waarom heb jij je specifiek gericht op die raadsleden? Ja, als onderzoeksredactie peilen we regelmatig de, de mening van, uh, van raadsleden van grote politieke partijen. En dat doen we eigenlijk omdat uh, raadsleden zijn doorgaans de meest betrokken en actieve leden van de partij. Uh, en met andere woorden, wat, wat zij vinden, dat vindt de achterban, dat doet er ook toe. Um, en dat ze betrokken zijn, dat bleek ook wel. Van de 1373 raadsleden van de PvdA die er zijn, waren er 560 bereid een enquête in te vullen. Ja, en, en wat zijn de belangrijkste uitkomsten? Wat heb je ze gevraagd? Nou, we, wat, wat we gevraagd hebben is, uh, we hebben ze een stelling voorgehouden. De stelling luidt, de PvdA moet verkennen of een fusie mogelijk is met... en dan waren er meer antwoorden mogelijk. En ze konden ook aangeven of ze niks zagen in een fusie. Nou, van alle mensen die gereageerd hebben, zegt 28 procent... zegt wij zien helemaal niets in een fusie uh, met een andere partij. Maar dat is dus een minderheid. 71 procent zegt wij zien wel wat in een fusie. Um, als je kijkt naar de partijen waar ze voor gekozen hebben... dan zegt 67% van alle PvdA-raadsleden... Uh, dat de PvdA een fusie moet gaan verkennen met GroenLinks. 40% zegt dat over de SP. En 37% zegt dat D66 een, een goede optie zou zijn. Opvallend is dus dat, dat bijna alle, uh, van bijna alle raadsleden die we al wat zien in de fusie... Uh, de meerderheid, of eigenlijk bijna allemaal, die zien wel wat in GroenLinks. Ja, GroenLinks komt dus eigenlijk als winnaar uit de bus als het gaat over de mogelijke fusiepartner. Kun je wat voorbeelden geven van reacties, van, men, van redenen waarom mensen kiezen voor GroenLinks? Ja, we vragen inderdaad raadsleden altijd te reageren. En dan komen er een hele afietjes vol met reacties binnen. Ik zal er een paar voorlezen. Dus uh, iemand die zegt SP is veel te links en D66 is onbetrouwbaar in de politieke, politieke koers. Uh, en daarom kies je voor GroenLinks. Uh, dus iemand die zegt GroenLinks heeft de meeste raakvlakken met de PvdA. SP is meer een conservatieve partij en D66 wordt steeds rechtser. Uh, dus iemand die zegt D66 is niet een sociale partij uh, met CDA-trekjes. En de SP, zegt die heeft van start af aan wat bruine vlekjes. Zo, dat zijn volgende nou, nou, En dan is er nog een, een hele positieve reactie. Dus iemand die zegt... Uh, het lijkt mij een droommix. Even roeren en zie daar een progressieve sociale partij. Nou, kijk eens aan. Dat klinkt prachtig. We gaan daar ook straks over doorpraten met PvdA-voorzitter Liliane Ploemen en de kerstverse hoogleraar en politicoloog Gerrit Voerman. Maar eerst gaan we naar Bunnik, waar collega Richard Groeneboom op bezoek ging... bij fractievoorzitter Paul Heimerink van Perspectief 21. Een lokale fusiepartij van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Uh, de GroenLinks-samenwerking met PvdA hier in Bunnek uh, heeft heel goed uitgepakt... omdat je met een duidelijk geluid naar buiten komt. En met name na de verkiezingen heb je echt een mooie positie. En hoef je niet eerst met linkse partijen te gaan zitten onderhandelen... om te kijken hoe je er gezamenlijk uitkomt, alvorens je verder kunt. En um, dat heeft in Bunnek uh, geleid tot een, een mooie positie binnen de Raad. We hebben uh, zeven zetels van de vijftien en dat gaat dus hartstikke goed... We gaan nu naar uw collega Willy Wagemans... fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Houten. Denkt u hem te kunnen overtuigen van het feit dat fuseren eigenlijk beter is? Ik denk het wel. De resultaten in Bunnik spreken voor zich. Dus ik hoop dat hij zich laat overtuigen. Het gemeentehuis in Houten... In Bunnick hebben we sinds 1996 een samenwerkingsverband. Hè? We zijn in de jaren erna in de verkiezingen steeds gegroeid... van in eerste instantie vier zetels en nu zeven van de vijftien. Onze ervaring is dat in die periode... omdat we aan de linkerkant zeg maar een helder geluid hebben kunnen laten horen... een duidelijk krachtige uh, toonzetting... en niet na de verkiezingen nog hebben we hoeven te dimdammen over waar we stonden... Um, hebben we een mooie positie kunnen verwerven in Bunnik. En ik denk dat dat een uh, goed voorbeeld is ook voor Houten, maar ook landelijk natuurlijk. Nou, meneer Wagemans, ja. prima idee. We hebben in, uh, in Houten gekozen om als GroenLinks en als uh, PvdA zelfstandig uh, te opereren. Uh, in het verleden overigens hebben we ooit als GroenLinks en PvdA een gezamenlijke lijst gehad... en ook gezamenlijk uh, in, uh, uh, als coalitie opgetreden. Uh, maar geen fusie. Het was geen fusie, maar het was wel een samenwerkingsverband. Dus we hebben toen als een gezamenlijke lijst uh, geopereerd. En uh, de ervaringen daarmee uh, waren zodanig dat Nadine uh, toch besloten is... om zelfstandig als partijen door te gaan. Waarom? Omdat we denk ik ook als partij... Uh, zeg maar, uh, als zodanig het meest herkenbaar zijn voor de bevolking. Uh, en ook uh, in, in onze wijze van opereren... Uh, heel sterk op onze eigen wijze en op onze eigen speerpunten uh, dan kunnen acteren. Ik vind het... Uh... Jammer dat we in Nederland zo aan de linkerkant met elkaar verdeeld zijn. Dat vind ik echt heel spijtig. We hebben natuurlijk in dit land nu een rechtskabinet zitten. Het is heel belangrijk dat we aan de linkerkant gemeenschappelijk optrekken. En laten we nou met elkaar eens kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben... in plaats van de verschillen te benadrukken. En dat vind ik zo vervelend dat we dat te vaak doen... aan de linkerzijde, zeg maar, in Nederland. Nu hebben wij onder 500 PvdA-raadsleden als redactie een peiling gedaan... met de vraag of de partij een fusie zou moeten gaan verkennen... met. De SP, GroenLinks of D66. Ik heb hier een envelop met daarin de enquêteuitslag. Nu heeft de eer als eerste te zijn die de enquêteuitslag nu mag gaan bekijken. Dus ik wil u vragen om deze envelop open te maken. Wat is spannend, hè? Dat is spannend. U had het niet dichtdoen? Wat, wat, wat, wat denkt u? Even voordat de envelop overgaat. Ik, ik vermoed dat er een, een minderheid is die een dergelijke samenwerking zou willen. Nou, mag u de uitslag bekijken? Uh, de SP, daarvan zegt 40% ja. Met GroenLinks 67% en D66 37%. En met gerekenlijke partij 29%. Dat is niet wat u verwacht had, hè? Nee, dat had ik, dat had ik niet verwacht. Wat vindt u van deze uitslag? Nou, uh, ik vind dat het aanleiding is om de discussie hierover op landelijk niveau voor te zetten en uh, ook te kijken... Uh, wat voor uh, mogelijkheden er zijn om die, uh, die samenwerking dan uh, mogelijk tot stand te brengen. Ja. Hoe groot acht u de kans dat over vijf jaar hier in Houten... de Partij van de Arbeid gefuseerd is met GroenLinks? Als het landelijk uh, een, een beweging is die doorzet... dan neem ik aan dat de discussie hier in Houten ook absoluut uh, gevoerd gaat worden. Uh, ik denk als dat landelijk strand... Uh, dat we in Houten uh, niet heel snel zeg maar echt een samenwerkingsverband uh, tussen GroenLinks en, uh, en de PvdA zullen hebben. Hoeveel procent kans geeft u het over vijf jaar doen een ze gok? Nou, uh, ik, ik zou zeggen uh, hoogheid 40 procent. Meegeluisterd hebben PvdA-voorzitter Liliane Ploemen en politicoloog Gerrit Voerman. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Voerman, even gefeliciteerd met uw benoeming tot hoogleraar lazen wij vandaag in de krant. Uh, dan naar u, mevrouw Ploemen. Uh, bijna driekwart van de PvdA-raadsleden die meededen aan de enquête, die zien wel iets in een fusie. Ja, dat zou je toch zeggen. Dan moet de PVDA de sprong maar wagen. Ja, we hebben in november zijn we op initiatief van GroenLinks gesprekken met hen aangegaan. Gesprekken die, ja, waar we eigenlijk vooraf geen taboes bij neer hebben gelegd, die niet vrijblijvend zijn, maar we hebben ook niet gezegd ze moeten per se op iets bepaals uitkomen. We willen vooral natuurlijk langs de inhoud zoeken naar. Waar, eh, waar, waar zijn de, de, de, de opvattingen die ons binden? Dat zijn er gelukkig heel erg veel. En hoe kunnen we die, ook bijvoorbeeld in aanloop... naar de verkiezingen van 2 maart, hoe kunnen we eh, samen optrekken? Ja, en u had dus al, was al begonnen met die gesprekken met GroenLinks... en heeft u dus goed aangevoeld waar de voorkeur van uw achterban ligt? Nou, met, eh, nou blijkbaar. Eh, tegelijkertijd hebben wij, eh, toen we die gesprekken aangingen, ook gezegd... wat ons betreft zijn de SP en D66 meer dan welkom om daarbij aan te sluiten. Die open uitnodiging die blijft gelden. Tegelijkertijd is het interessant om te zien... hoe de raadsleden, vaak ook op basis van ervaring natuurlijk... zeggen, met GroenLinks valt er voor ons heel goed samen te werken. En met name, kijk, fijn met elkaar samenwerken is één. Maar waar dat vooral toe dient... is dat je natuurlijk de goede dingen doet voor de mensen... je agenda kunt realiseren. Mm -hmm. En ik ben blij te horen dat, dat veel raadsleden dat zien. Ja, ja. Sowieso dat er, en ik denk dat dat... In dit politieke klimaat van nu belangrijk is om vast te stellen dat er vanuit de Partij van de Arbeid. en ik, ik deel dat zeer de wens is om met andere progressieve partijen eh, samen te werken. Ja. Oké, okay, ik ga even naar meneer Voerman. Meneer Voerman, bent u verrast door de uitkomst dat het grootste deel die een fusie wil ook dat met GroenLinks zou willen? Uh, ja en nee. Uh, het is inderdaad een uh, toch een behoorlijke percentage. 30% zo ongeveer zegt uh, dat ze van niks willen weten. En, uh, en toch heel wat uh, gemeenteraadsleden die uh, willen wel. Uh, uh, gaan denken over fusie. Ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met de categorie uh, mensen die uh, geïnterviewd zijn. Mensen de raadsleden? Ja, de raadsleden. Hè, die, die werken natuurlijk uh, in de praktijk nou samen met, uh, met uh, uh, leden, de raadsleden van andere partijen. Misschien in het college, misschien in de oppositie. En uh, ik kan me voorstellen dat daar uh, de geneigdheid om de handen ineens te slaan... groter is dan bij de achterban van alle partijen. Ja, maar je zou toch zeggen... in colleges wordt er waarschijnlijk ook al samengewerkt met D66 of met de SP. Dus in die zin uh, zou dat toch ook voor die andere partijen kunnen gelden? Ja, maar goed, dan, dan gaat het wel meer uh, op uh, verschillen in het programma. Uh, gaat het om uh, dat... Uh, die zijn natuurlijk groot, tussen, uh, sowieso tussen de SP en D66. De Partij van de Arbeid zit er een beetje tussenin. En ik denk dat de PvdA en GroenLinks toch uh, programma. Gezien uh, het meeste uh, overeenstemming ja. uh, hebben. Dus dat de ja. GroenLinks er dan uitkomt, dat is niet zo vreemd. Nee, u zegt dat is dan gestoeld op ervaringen van deze raadsleden. Zijn er nog andere redenen waarom u denkt dat, dat die PvdA's dan toch in grootste uh, in, in meerderheid kiezen voor de GroenLinks? Nou, ik denk dat het uh, inhoudelijk is. Kijk, uh, GroenLinks die heeft uh, ook meer uh, uh, wethouders dan, uh, dan de sp. Uh, en dan deze 66 Dus ik kan me voorstellen dat in de praktijk al uh, veel meer wordt samengewerkt. Ook tussen de Partij van de Arbeid en de SP. Ik heb daar geen cijfers over. Maar gezien de omvang van uh, of het aantal raadsleden van beide partijen. En het aantal wethouders ligt er voor de hand. Dat al uh, heel wat uh, samenwerken. En vanuit daaruit gezien uh, is het natuurlijk uh, makkelijker om, om, om uh, over fusie te denken... dan wanneer je lijnrecht tegenover elkaar staat. En de SP, dat is natuurlijk altijd een beetje een gevoelige uh, relatie geweest... tussen de SP en de Partij van de Arbeid. Uh, de SP is toch al lange tijd gezien als een uh, directe concurrent uh, uh, voor de Sociaaldemocratie. En ik kan me voorstellen dat dat ook nog een beetje doorklinkt... in dat uh, relatief lage percentage uh, van raadsleden die met de SP uh, in zee willen. Ja, en moeten we dan... Het concludeer uit dit onderzoek dat de PvdA maar gewoon snel van start moet gaan met die fusiebesprekingen met GroenLinks? Nou nee, want dat, dat doet eigenlijk wel een beetje... Dan ga je helemaal voorbij aan, aan, aan een bepaalde context waarin die fusie uh, zou moeten gebeuren. Hè. Kijk, fusies vallen niet uit de lucht. Uh, er moet natuurlijk programmatisch overeenstemming zijn. Nou, we zeiden het al, uh, en mevrouw Ploemen zei het ook al. Hè, er is natuurlijk heel veel wat, uh, wat GroenLinks en de, uh, de Partij van de Arbeid uh, gemeen hebben. Maar wat ook van belang is, is dat er veel wordt samengewerkt. Ik gaf wel aan, dat zal in een aantal gemeenten wel gebeuren. Maar die samenwerking, dat is toch altijd wel een voorbereiding voor een landelijke fusie. Dat er in de Staten wordt samengewerkt, in veel gemeenteraden, ook op Europees niveau. Nou, beide partijen zitten in Europa, in het Europees parlement bijvoorbeeld, in verschillende fracties. Ze zijn toch ook wel weer verschillend. En het allerbelangrijkste is toch wel dat er een bepaald, ja, een bepaald motief moet zijn om die fusie op gang te brengen. En het is vaak, als je kijkt naar het CDA of naar GroenLinks destijds, toen die uh, tot stand kwam... zijn toch vaak uh, uh, wat negatief geformuleerde uh, uh, motieven, namelijk machtsverlies, uh, hm. elektrale achteruitgang. Hm. En GroenLinks doet het behoorlijk goed. Uh, qua ledental uh, zitten ze dus in een lift, uh, elektraal doen ze het goed. De Partij van de Arbeid zit ook meer in het de defensief. En als die partijen zulke verschillende uitgangsposities hebben... wordt het erg moeilijk om, uh, om tot fusiebesprekingen uh, te komen. Dus ik denk dat dat nog wel een tijd gaat duren. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een heldere analyse, meneer voerman Mevrouw Ploemen. u zei net al, we zijn aan het praten met, uh, met GroenLinks. Uh, op wat voor manier vinden die gesprekken plaats? jij, zonder uh, dat we daar iets bij afgesproken hebben... of ergens uit willen komen. Wat moet ik me er dan bij voorstellen? Nou, u moet zich voorstellen dat we praten over uh, bijvoorbeeld... Uh, um, lijstverbindingen voor de provinciale statenverkiezingen. Die worden nu in heel veel provincies bijna allemaal... Uh, kan ik zeggen, gerealiseerd. We praten over uh, welk onderdeel van ons programma... kunnen we nu sterker naar voren brengen als we dat samen doen. Ik bedoel, We geloven alle twee uh, als partij in een wereld... die langer mee moet gaan dan vandaag. Hè, dus duurzame economie. Hoe kun je dat nou samen effectiever... Uh, uh, tot een politiek punt maken. Ja. Maar ook, uh, hoe zorgen we dat we mensen uh, aan het werk houden... op een sociale manier. Dat is ook zo'n onderwerp ja. uh, waarover we spreken. Maar u zegt dus eigenlijk, we hebben het vooral over samenwerking... en dan hoor ik u eigenlijk niet het woord fusie in de mond nemen. Nou, zoals ik al zei, uh, de gesprekken zijn niet vrijblijvend... maar we hebben ook niet van tevoren afgesproken... dat ze per se ergens op uit moeten komen. We werken natuurlijk samen in de Tweede Kamer. Uh, in de Eerste Kamer, dat hebben we de afgelopen maanden kunnen zien. Um, al die lokale mensen werken... In de gemeenteraad met elkaar overigens ter aanvulling bij uh, uh, wat uh, meneer Voerman net zei. Onze achterban, dus ook de mensen die geen politieke functie bekleden... zijn erg positief over de gesprekken die we voeren. Omdat iedereen wel ziet dat we samen sterker staan. Kijk, ja. rechts maalt niet om een ideologisch verschilletje hier of daar. Ik bedoel, De verschillen tussen CDA en PVV leken onoverbrugbaar. Toch eh, vormen ze samen een, een coalitie. Dus het is ontzettend belangrijk, vind ik, om te laten zien... als progressieve partijen wat ons bindt. Dat wordt gesteund door onze achterban. Daar moeten we een effectieve politieke vertaling eh, voorzien te ja, vinden. Okay. En waar dat in uitmondt. Eh, nogmaals, geen taboes, maar ook geen afspraken nee. over. U heeft niet een agenda om nu al tot die fusie te gaan komen. Ook al zegt een groot deel van de raadsleden, doe maar. Mijn agenda is om straks dit kabinet eh, af te houden van de meerderheid in de Eerste Kamer. En ik ben er ten diepste van overtuigd dat het enorm helpt als wij als linkse progressieve partijen samen optrekken. En dat zijn we nu aan het doen. Oké, okay, hartelijk dank. Duidelijk, mevrouw Ploemen. en meneer Voerman. Dank beiden voor de reactie. En als als u meer wilt weten over de enquête onder de PvdA-raadsleden, dan kunt u terecht op onze website. Dit is de En die closer van Siel. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is uh, Jacques Roosendaal, voorzitter van de SGP uh, Jongeren. Jacques, met wie wil jij een appeltje schillen? Met Tovek Dibi, naar aanleiding van uh, eigenlijk de uitspraken van Femke Halsma in haar afscheid. Maar vervolgens een tweet van, van uh, Tovek Dibi, waarin hij zegt... De onschendbaarheid uh, van politici zou niet alleen moeten gelden voor deelnemers... aan het publiek, de, of zou opgerekt moeten worden ook voor deelnemers van het publiek debat. Dat ja. is eigenlijk zo'n stelling die, die Want even voor het helderheid, tot nu toe is het zo dat Kamerleden... die in de Tweede Kamer spreken, die zijn zogenaamd parlementair onschendbaar. Dat betekent dat ze nooit vervolgd kunnen worden voor de dingen die ze daar zeggen, hè? In het parlement. In het, het dus parlement. het punt wat uh, Halsma aan het kaarten. Dat ze zei van ja, maar gezien de veranderde context. We treden veel meer op in media. Zouden we dat moeten oprekken? En vervolgens was ook de reactie van Dibi van Dibi. Dus, ja, dus, dus dat... als een Kamerlid iets discriminerends uh, uh, twittert bijvoorbeeld. Dan zou dat ook niet tot rechtszaken mogen leiden? Ja, dat is min of meer de vraag die Halsma opwerpt. Ja, en Tovig die zei vervolgens dat zou voor iedereen moeten gelden? Ja. ja. Op zich, in eerste instantie dacht ik van, ja, dat, dat er is wel in te komen. Want ja, anders krijg je weer een soort ongelijkheid tussen politici en uh, mensen die niet politiek actief zijn. Maar de andere kant is wel, moet je nu de oproep plaatsen om juist weer die vrijheid van meningsuiting verder op te rekken. Ik zou juist zeggen, als politici, uh, doe ook een oproep. Dat deed Fem Kalsma in principe wel. Maar haar concrete oproep ging alleen over het, oproep, uh, over het oprekken van die vrijheid van meningsuiting. Maar ja. koppel het vooral aan dat fatsoensoproep. Uh, en je hebt een voorbeeldfunctie, dus ga nu... nu die Discussie heropenen zou ik ja. zeggen. Je had inderdaad gevraagd om daarover te praten met Tovik Dibi. Die had ook uh, toegezegd, maar die liet ons juist weten dat hij in een debat uh, zit. Dus niet kan komen. Onze redactie is in vliegende vaart op zoek gegaan naar iemand anders. Dat is ook gelukt, want nu is aan de lijn Giel van der Steenhoven van Dwars. Dat is de jonge organisatie van GroenLinks. Goedemiddag, Giel. Goedemiddag. Ja, we hebben hier Jacques Roosendaal die zegt: van ja, op zichzelf snap ik, heb, heb ik wel enige sympathie voor de uitspraken van uh, Tovik Dibi. Maar zou je niet veel meer tegen Kamerleden, maar ook tegen de rest van de samenleving, als ik Jacques goed beluister, moeten zeggen: gedraag je nou eerst eens fatsoenlijk? Nou ja, dat is inderdaad heel belangrijk... dat wij, uh, zeker in het parlement... ook een beetje op niveau met elkaar kunnen praten. En uh, in de samenleving zou dat ook heel goed zijn. Maar goed, uh, het punt van Tovek Tipi is natuurlijk een andere. En dat is hoe ver mag je gaan in de vrijheid van meningsuiting. En ik moet wel zeggen dat ik het met de heer Rosendaal eens ben... dat um, um, in ieder geval uh, uh, voor parlementariërs... dat je daar een verregaande vorm van, uh, van vrijheid van meningsuiting... zou moeten uh, kunnen toepassen. Maar dat... Om, om dat gelijk, meteen gelijk uh, voor de hele samenleving te trekken. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een, een, een mooi idee. Maar uh, er zijn wel een aantal principes in onze wet... die die vrijheid van meningsuiting belemmeren, waar, waar, waar ik niet zomaar afstand van zou kunnen doen. Maar mag dus ik bijvoorbeeld... het gelijk concretiseren? Ja, ga je gang. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld benieuwd... Ik, ik zag dat er ook vandaag in de, de pers werd uh, aandacht besteed... aan uh, het feit van groepsbelediging. De VVD wil daar ook weer dat oprekken. En dan geeft Tofak DBO over aan van... nou, daar voel ik op zich wel voor... Moeten we er inderdaad aan willen gaan uh, dat we bijvoorbeeld holocaustontkenning niet meer strafbaar stellen? Ik denk dat dat niet verstandig is. Uh, nou nee, inderdaad, dat soort dingen, dat, dat, dat zijn hele gevoelige onderwerpen. En daar kan je niet zomaar overheen springen en zeggen van nou, oh, dat schaffen we af. Daar kun je wel debat over voeren, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Zoals ook bijvoorbeeld het principe dat je niet uh, uh, haat mag zaaien. Daar, daar kan ik ook niet zomaar afstand van doen. Dus eigenlijk zegt u, uh, meneer Van der Steenhoven, ik vind Tove Kdiebe wat kort door de bocht. De bedoeling ja. was dat u zijn mening verkondigde, maar ik heb het idee dat u net iets anders zegt dan hij. Hoor, hoor ik ja. dat goed? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou ja, oh. inderdaad, u heeft natuurlijk kortaf uh, gebeld. En, ja, uh, nee, dat is ook zeker geen verwijt. Maar ik <laughs> dacht even voordat we in een Babylonische spraakverwarring belanden. Dat klopt, ja. hè? u zegt net iets anders dan Tovek Dibi. Staat staan er iets genuanceerder in dan de heer Dibi, maar ik weet ook niet precies wat maar... de heer Dibi daar allemaal over gezegd heeft. Maar je zou, je, de, dat debat moet je inderdaad wel voeren of, of die vrijheden nog actueel zijn, maar je moet dat wel zorgvuldig doen. Ja, exact. En, en... maar volgens mij juridisch hebben we in ieder geval geen probleem. Waar het knelt in die vrijheid van meningsuiting. twee dagen geleden was er een kunstenaar die zei van, uh, die had een prijs gewonnen voor iets wat hij had gezegd over, of geproduceerd over de Rooms-Katholieke Kerk. Die zei, dat zal ik nooit doen over de islam vanwege de angst die hij daarvoor heeft. Zei hij dat, dus dat, Ja. ja ik denk die, dat dat maatschappelijk ongenoegen en dat maatschappelijk uh, gevoel... daar moeten we inderdaad over praten. Maar dat betekent niet dat er een juridische belemmering bijvoorbeeld voor zo'n kunstenaar is. Dus ik, die vrijheid van meningsuiting die is volgens mij ruim genoeg in Nederland. We moeten het gewoon meer hebben over... kunnen we wel op fatsoenlijke manier inderdaad met elkaar in debat gaan? En heeft een kunstenaar wel de ruimte om uh, de dingen te doen die hij nodig acht om te doen? Ja. Vorig jaar heeft de VVD een voorstel gedaan... Voor, uh, verruiming van, uh, voor de verruiming van de vrijheid van meningsuiting. Laten we daar even naar luisteren. Rutte wil de wet wijzigen waardoor haatzaaien niet meer strafbaar is... Ook de ontkenning van de holocaust moet volgens Rutte kunnen. Ik vind dat dat zou moeten kunnen. Ik vind het een idioot standpunt. Maar ik vind op zichzelf dat als iemand zegt... ik denk dat die holocaust niet had plaatsgevonden... dat hij dat moet kunnen zeggen. Dan zijn er bibliotheken vol met bewijs dat hij wel heeft plaatsgevonden. Dus die persoon zal dan bestreden worden in het maatschappelijk debat. Ja, Bent u het daarmee eens, meneer Van der Steenhoven? Uh, nou nee, daar ben ik het niet zonder meer mee eens. Uh, je, je kan niet over zo'n zo heftig principe over uh, dat, dat er niet mag uh, op, op die manier uh, de Holocaust ontkend mag worden, daar kan je niet zomaar overheen stappen, omdat dat zo'n gevoelig thema is in de, in zeker nog in een in een bepaalde groep in de samenleving die daar nog uh, uh, grootouders he, uh, aan verloren hebben. Daar kun je niet zomaar overheen stappen door te zeggen van oh, dat schaffen we af. Je moet er wel over kunnen debatteren, maar uh, niet, niet op zo'n gesargeerde manier. Nee, mee eens, Jack? Ja, mee eens, ik zou. Op mijn... Advies aan Tobie zou zijn: trek het terug, want dan maak je kans om premier te maken. Te worden. Ja. Of ga eens praten met Giel van der Steenhoven, want die zegt in jouw ogen vermoedelijk verstandige dingen. Ja, ja want het, het viel mij op, deze uitspraak het lijkt alsof jullie rechts deze 60 op deze manier inhalen. En dat is op zich wel verwonderlijk. In combinatie met dat het afgelopen jaar GroenLinks zich vooral heeft uh, gepresenteerd op het punt van non-discriminatiebeginsel. Dat bijvoorbeeld organisaties en verenigingen niet mogen discrimineren. Dat kom je al heel snel, denk ik, in uh, vaarwater waar dat elkaar klets. Dus dat, uh, dat, dat roept nog wel wat vraagtekens op. Meneer van der Steenhoven? Ja, wat, wat ik sowieso veel belangrijker vind in deze discussie, waar dit allemaal om begonnen is, is om de uitspraak van Femke Halsema dat, dat die vrijheden voor, voor parlementariërs oprekbaarder moeten zijn. En daar ben ik het op zich wel mee eens, omdat je nu die rechtszaak tegen Wilders ziet. en uh, het, het, het, het is natuurlijk slecht voor ons land dat een parlementariër vanwege zijn uitspraken uh, terecht staat. En, en daar zouden we wel echt heel erg okay. op. Moeten en als kijken. ik Jacques goed naar jou keek, knikte jij ja, ja, daar ben je het mee eens. Ja, nee, het van... Op zich, het is logisch dat we inderdaad met de verandering, in, dat, dat er veel meer in de media wordt opgetreden en daar soms standpunten als eerste worden ingenomen. Dat je daar dan ook die, uh, die onschendbaarheid toepast. Oké, okay, we gaan het bandje van dit gesprek opsturen naar Tovic Dibi. Kijken of hij dan <laughs> nog hetzelfde vindt. Dankjewel, Giel van der Steen Dat je zo snel even aan de lijn wilde komen. En Jacques Rozen, nou ook hartelijk dank. Graag nou, dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag.nu voor als u het weer teruglezen of luisteren. En in Dit is de Zondag is komende zondag een uur lang Jaap Dirkma te gast. Deze week ontstond er ophef dat de verhuizing van een dassenburgt in de gemeente Ede bijna drie ton heeft gekost. Wat mag natuur kosten in ons land? Zondagochtend tussen zeven en acht in Dit is de Zondag. En zometeen na het nieuws van half vier Villa VPRO. Tessel Blok, goedemiddag. Goedemiddag, Elsbet. Wat gaan jullie doen? Het Constitutionele Hof in Italië buigt zich op dit moment... over de vraag of premier Berlusconi wel uh, volgens de grondwet... Onschendbaar mag zijn. Dat wil zeggen dat hij dus niet vervolgd kan worden voor allerlei zaken die er tegen hem aangespannen zijn. Maar of dat grondwettelijk kan, daarover wordt nu beslist. Die uitspraak kan elk moment vallen en wij gaan het daar in Villa VPRO over hebben. Zometeen na het nieuws. Dat wordt gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1 Het NOS-journaal.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 ADB verkeersinformatie Er staat alweer 50 kilometer aan file. Vooral rond Utrecht is het vrij druk. De opvallende files die staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en knopend. Oude Rijn, 9 kilometer. Verkeer moet daar erg wennen aan de vernieuwde verkeerssituatie. Zijn werkzaamheden? da 27 van Gorkum naar Breda. Er is een spoedreparatie aan de gang. Tussen Oosterhout en Breda-Noord staat 5 kilometer file. De rechterrijnstrook is dicht. Tussen Utrecht Overvecht en Amersfoort rijden geen treinen na een ongeluk. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het is in deze tijd van steeds hoger stijgende voedselprijzen... en hier en daar in de wereld zelfs al voedselrellen... de hoogste tijd voor een goed gesprek met onze vrouw bij de Verenigde Naties... die zich met voedselvoorziening bezighoudt. En dat doen wij dan dus ook in de villa. Agnes van Ardenne is onze gast. En na vier uur ons panel Klinkende Munt over economisch nieuws... en wat er verder zoal met geld te maken heeft. En natuurlijk is er muziek. Mathieu pesky and rolled pinot Oh my sweet Carolina What compels me to go Oh my sweet MUZIEK Mathieu Pesquet en Rolpignot, u hoort ze zometeen tegen vier uur, langer en vollediger... Nu eerst dus naar Italië, zoals ik eh, al eerder meldde. Daar beraadt het constitutionele hof zich op dit moment... of premier Berlusconi wel of niet vervolgd mag worden... voor omkoping, belastingontduiking en allerlei andere financiële malversaties... die hem ten laste worden gelegd. Door een wet die vorig jaar eigenlijk onder zijn leiding werd aangenomen... is hij, zolang hij in functie is, namelijk immuun. Hij is dus beschermd tegen rechtsvervolging. En het hof is nu aan het bekijken of dat volgens de grondwet eigenlijk wel kan. Aan de telefoon Maarten Veger... Hij is al negen jaar correspondent in Milaan. Onder andere voor het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Hallo, Maarten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Is er al een uitspraak? Nee, nog niet. We nee? zitten met smacht te wachten. Maar de, de hoge rechter, het constitutionele hof... is nog steeds in vergadering bij elkaar. Ze zijn er eigenlijk sinds dinsdag al over aan het praten. Ja. ja vanmiddag moet het wel komen. Ja, begrijp ik. Dus hoeveel leden heeft dat hof? Er zijn er vijftien. En die zijn uh, uh, vaak door de politiek benoemd. Dus uh, ze hebben een, een, vaak, weet je al, een beetje van tevoren... als het om politiek gaat waar, ze, waar hun voorkeur ligt. En uh, ook als het nu gaat om deze stemming van vandaag... lijkt het een beetje dat acht mensen... Deze wet, die Berlusconi heeft bedacht, wel oké okay vinden en zeven mm. niet. Maar goed, het, kan er, het valt of staat nog een beetje op een, een enkeling. Oké, okay, en het is ook bij dit Hof zo: van vijftien leden uh, één stem meer en dan uh, één stem is genoeg. Eén stem meer is ja. genoeg om te zeggen. Ja, ja. Oké. Okay. Als stel dat, um, uh, dat ze het, Nee, dat er, daar wordt ook over gesproken: dat ze er wel uitkomen en dat ze met een soort compromis komen. Wat voor compromis zou dat kunnen zijn voor de Lieve Vrede? Ja, er zijn allerlei alternatieve mogelijk. Maar wat, wat eh, denk ik het meest voor de hand ligt, is dat gewoon dan op ieder moment eh, dat Berlusconi opgeroepen zou worden in de rechtszaal, dat op dat moment wordt bekeken of hij een goede, goed excuus heeft om niet op te komen dagen. Want de wet zoals die nu geldt, die Berlusconi nu beschermt, dat is overigens een tijdelijke wet, die is aan het eind van, uh, van dit jaar ...is die alweer verlopen en dan moet er weer iets nieuws bedacht worden. Ja. Um, die wet die, die zegt eigenlijk van... nou ...Bellisconi heeft zich sowieso nooit te melden in de rechtbank... ...want hij heeft altijd een goed excuus om... Uh, ...hij heeft het gewoon veel te druk met zijn baan als, uh, als premier. Oh. Um, en dat automatisme, daar uh, zijn de rechters die uh, achter hem aan zitten... In een aantal processen, die zijn het daar niet mee eens... ...en die zijn dus naar het constitutionele hof gestapt. En die zeggen, ja, dat kan niet volgens de grondwet, dat moeten we... Uh, en het compromis wat er dus uit zou kunnen komen... is dat we er straks van iedere keer gaan bekijken... Of, we of hij wel een goede reden voor afwezigheid heeft. Of hij wel een goede reden voor afwezigheid heeft, Want dat het, dat het niet kan volgens de grond, hè. dat heeft natuurlijk te maken... met dat gelijkheidsbeginsel, want je zou kunnen zeggen... een, een, een chirurg heeft het altijd zo druk, die kan gewoon nooit komen. Ja, en, en een premier uh, zou het misschien ook altijd zo druk hebben. Maar goed, dat moet keer op keer bekeken worden. Want ja, de wet is, iedereen gelijk, dat hoor, is voor iedereen gelijk. Uh, dat horen we natuurlijk nu iedere dag uh, op radio en televisie. En uh, ook voor de premier. Dus het zou voor hem niet anders moeten zijn. Het zou voor hem geen automatisme moeten zijn. Juist. En ja, een, een, een afspraak voor je werk is niet zo'n hele sterke reden om niet op te komen dagen. Het moet, het moet toch nog wel. Uh, het moet dan een hele belangrijk staatshoofd zijn, of wat hij toevallig op dat moment moet zien. Precies. Maar goed, hè, daar, daar zou hij dus altijd nog wel onder kunnen als het compromis is, als hij elke keer met echt een goede smoes komt en bovendien het is Berlusconi, dan heb je kans dat hij er nog wel onderuit komt. Wat nu als het Hof zegt, dit kan helemaal niet, niks compromis, deze hele immuniteit is onzin. Gaat hij dan onmiddellijk opgepakt worden? Eh, nou, dan, gaat die, eh, dan gaan de rechters in Milaan, die in drie zaken achter hem aan zitten... die gaan dan eh, onmiddellijk zeggen van... nou, eh, wij willen doorgaan met die zaak. Die, die staat nu in de koelkast. Eh, want ze kunnen niet verder, want eh, de verdachte moet aanwezig zijn in de rechtszaal... als ze met die zaak bezig zijn. Dan roepen ze hem per eh, direct op. Dus dan zou het goed kunnen dat we in februari of maart alweer een Berlusconi in de rechtszaal hebben. Ehm... En dan zou die, uh, ja wellicht verderop in het jaar, maar goed, de, de zaken duren hier nogal eens uh, een paar jaar of, een, of, of langer. Uh, hij zou dan ergens in de toekomst uh, veroordeeld kunnen worden. Mm -hmm. um, maar Berlusconi is inmiddels uh, ook alweer bezig met een, een nieuwe, een soort. soort, soort... Een soort totaalwet die hem helemaal onschendbaar moet maken. En ja. uh, uh, daar zou hij dan wellicht uh, harder aan gaan werken in de en komende En dat is een wet die dan dus in werking moet gaan treden op het moment dat deze uitwerking treedt? Ja, want deze wet, die, die, uh, die is in oktober, uh, houdt hij op. Dan is hij uh, niet meer geldig. Maar goed... Ook stel dat Berlusconi eh, gewoon de rechtszaal in moet... Ja. Eh, zoals eh, iedere Italiaanse staatsburger als hij verdacht is... dan heeft hij natuurlijk het recht om, om advocaten mee te nemen. Nou, hij heeft de beste advocaten. Dat, zijn, ook, nou, dat zijn, ook, zijn toevallig ook parlementariërs. En die weten de zaken ongetwijfeld eindeloos te rekken. Jij ziet waardoor, hem helemaal eh, nooit in de gevangenis beland, waardoor die, Ja, Waardoor zijn tijd, zijn tijd als premier wel uit zal zitten... gewoon buiten de rechtszaal. En ook daarna... Uh, ja, een man is op leeftijd. In Italië, als je ouder dan 70 jaar bent... dan ga je in ieder geval nooit meer de gevangenis in. Dus uh, dat soort, die wet heeft hij ook al uh, een paar jaar geleden ingevoerd. Uh, dan maximaal kan hij huisarrest krijgen of een boete. Ja, precies. Nou, dat, dat zie je er nog niet 1, 2, 3 van komen. bovendien, hoe is het eigenlijk... Uh, ten slotte, wat denk je, zouden de Italianen het erg vinden... mocht hij achter de tralies verdwijnen? Hij heeft natuurlijk ongelooflijk aan populariteit ingeboet de laatste maanden. Vooral ook door allerlei seksschandalen, de breuk met Fini. Ik bedoel, hij staat niet meer zo stevig op een voetstuk als hij stond... Nee? nee, hij heeft ook een hele krappe meerderheid in het parlement. En uh, uh, het is maar de vraag, ook zeker als hij straks uh, de rechtszaal in moet... of hij wel fatsoenlijk door kan regeren. Eigenlijk... eigenlijk... Zouden er dan toch wel nieuwe verkiezingen moeten komen? Want het is toch een oude, onhoudbare situatie: een president of een premier in de rechtszaal voor belastingfraude, voor, het, uh, voor valse verklaringen en dat soort zaken. Ja. Uh, dat dat uh, willen ze niet. Dat wil men natuurlijk ook niet in Italië. Nee, uh, en, dat, en dat staat niet goed in Europa natuurlijk. En dat staat natuurlijk staat niet goed in Europa. <lacht> nee. Maar goed, uh, het probleem is, en dat is ook misschien wel de reden waarom Berlusconi er altijd maar weer goed onderuit komt, welk schandaal of welk probleem er ook is. Er is gewoon geen sterk alternatief op dit moment in Italië. Um, Gianfranco Fini, een, een voormalige partijgenoot, probeert dat alternatief aan de rechterkant te creëren... maar blijft nog zwak en eigenlijk een kleine partij. Mm -hmm. En links is hopeloos verdeeld en um, de leider komt wat zwakjes over. En ja, de ene gaat dan weer eens een keer flirten met een rechtse partij en dan weer eens met een andere... Dat Ondertussen, door die grote verdeeldheid bij al zijn tegenstanders... is Berlusconi nog steeds uh, ja, oppermachtig. Ja, ja, bij gebrek aan beter bijna. Oké, okay. goed. Maarten Veger, hartelijk bedankt. En uh, voor wij verder gaan praten met Agnes van Ardennen... Uh, gaan wij luisteren naar een aflevering uit onze serie... Uiterst Korte Documentaires. Ze duren namelijk maar één minuut. Pst. Eén minuut. Ik ben heel erg dol op die bamboe met pootjes... En ik vind die zwarte bamboe heel leuk. Ja. Hier heb je groene met een geel, geel streepje en, en een bamboe met zwarte vlekken erop. En, en daar heb je bamboe met bobbels onderaan. <laughs> je voelt je meteen in Azië. In de zomer, als het heel veel jonge bamboe is, dan zie je de lucht niet meer. Het wordt helemaal overwoekend als je niet oppast. Hieronder, dat is één grote uh, bamboewortel. Het is echt heel taai spul... En ze zeggen ook oh, wel: je krijgt het niet weg, al brand je het weg, het komt toch weer terug. Eigenlijk vind ik dat best wel apart, want wij zijn allebei heel eigenwijs. En we zetten dingen graag naar onze hand. Maar eigenlijk is de tuin best wel zwingend ja, in de positieve dwingend, zin van het woord. Maar ik vind het wel leuk. Ja. En dan zou je de beton op storten en komen nog die wortels terug. We zitten eraan vast. U hoorde één minuut van Bente Hamel. Zoals al aangekondigd is bij ons de gast Agnes van Ardenne. Goedemiddag, mevrouw van Ardenne. Goedemiddag. U zit in de studio in Rotterdam, meen ik... Dat klopt. Ja. U bent uh, oud minister voor het CDA van Ontwikkelingssamenwerking. En sinds april 2007 bent u onze permanente vertegenwoordiger bij de FAO. En dat is de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Die zetelt in Rome. Maar u bent even in ons land omdat uh, alle vertegenwoordigers, officiële vertegenwoordigers, ambassadeurs uh, teruggeroepen zijn naar het land voor een jaarlijkse bijeenkomst. Zo is het, meen ik. Hè? Zo is dat. Ja. Um, u. u... U bent ongetwijfeld uh, op de hoogte, u bent nu in het land... maar dat zult u ook in Rome wel meegekregen hebben... van uh, die grote brand bij Chemiepak, die in Moerdijk uh, uh, hier geweest is. En alle gevolgen daarvan, onder andere de gevolgen daarvan... voor de landbouwers in de omgeving, de boeren. Die zitten onmiddellijk uh, alweer in de enorme problemen. Die mogen hun spruitjes en hun boerenkool en andere gewassen... die, die zitten, liggen in quarantaine. Die mogen ze niet verkopen of verhandelen. En als ze het al mochten, dan zou de gemeente daar niet gemeente dat niet snel willen kopen vanwege uh, het gevaar dat er gif in zit. U bent uh, een tuindersdochter en houdt zich op dit moment wereldwijd bezig met voedsel. Kunt u zich iets van de, van de, van de nou ja, lichte paniek misschien voorstellen... die zich van deze mensen meester maakt? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is verschrikkelijk als je als uh, boer of tuinder ontdekt... dat jouw uh, gewas uh, bijna klaar voor de oogst... Uh, niet geoogst mag worden, uh, en dan, omdat dat van buitenaf, uh, dat er van buitenaf iets gebeurd is. Ik herinner mij dat mijn vader in 1960... hij kweekte prachtige bloemen, mm -hmm. dus geen voedsel. Bij voedsel is het denk ik nog erger, maar met bloemen heb je het ook. Want die kweek je voor de veiling, voor ja. je inkomen. En omdat er een bedrijf uh, vlakbij een uitstoot van, van weet ik welke stof had... Uh, zag hij s morgens in de kas dat geen van de bloemen naar, naar de veiling konden. En ik had mijn vader nog nooit zien huilen. Hmm. En hij stond gewoon te huilen bij die bloemen. Ik kan me voorstellen dat de spruitenboeren, de koolboeren, de aardappelondernemers... Uh, dat die ook ten einde raad zijn. Het is jouw oogst, het is natuurlijk niet de enige oogst... maar de vraag mm. is natuurlijk of ze ook weer verder mogen inplanten en zaaien. Wat, wat ik gezien heb van de informatie die over deze verschrikkelijke ramp uh, naar buiten komt... is dat er eigenlijk onduidelijkheid is. Ja, over wat en dat bijvoorbeeld is... in de grond zit inmiddels ook. Precies, ja. en dat is voor ondernemers... Als het, als je, als je, daar moet je van leven, hè. De, de aarde is, is jouw goed op uh, zeg maar, het terrein wat je, wat je hebt. Ja. En als je dan niet zeker weet hoe je moet plannen hè, voor de volgende oogst... Zo'n oogst is misschien te dragen. Maar hoe gaat het verder met je, met, je, ja, met je bedrijf? Ja, het is niet even zelfs een tijdelijke onzekerheid. Het heeft veel verstrekkende gevolgen. Kan het hebben, althans? Zou het kunnen hebben. Ja, uh, ja. En zeker omdat men, men daar zo onduidelijk over is. Eerst is er veel lood, dan is er weer weinig lood, et cetera. En een fors chemisch bedrijf met zo'n enorme brand. Ja, dat, dat heeft vast wel een impact. Ja. Maar men is nog zoekende. En ik begrijp ook wel dat het ingewikkeld is. Maar voor ondernemers die, die, ja, die leven van de bodem, zeg maar van de aarde. Ja. Ja. <laughs> Ja, dat is, het is dramatisch. Dat grijpt heel diep in. U heeft, daar gaan we het zo meteen aan het eind ook nog wel even over hebben... misschien nog wel een beetje straks met de nasleep hiervan te maken... aangezien u uh, wellicht Rome weer gaat verwisselen voor Nederland... en hier de baas van het productschap tuinbouw gaat worden. Dus wie weet komt u hier nog mee in aanraking. Maar laten we eerst even naar die FAO gaan en wat wereldwijder. De FAO die heeft uh, vorige week de noodklok geluid... omdat ze zeiden de prijzen van het uh, voedsel... bereiken een soort historische uh, uh, hoogte, een historisch Um, het kan gaan lijken op een wereldwijde voedselcrisis. Dan hebben we die een paar jaar geleden ook al eens gehad. 2007, 2008 was het zover. Uh, is, kunnen we het een beetje vergelijken? Gaan we dezelfde kant op? Um, de fao heeft al, al vaker gewaarschuwd. Uh, waarschuwde tien jaar geleden al. Dit gaat zo niet goed. Uh, dus ver voor de, de crisis in 2008. En is blijven waarschuwen. Omdat de, zeg maar, de echte oorzaken voor uh, de tekorten... Uh, als het gaat om de voorraden. Mm -hmm. de, de wereld moet het hebben van voedselvoorraden. Er kunnen wel eens oogsten tegenvallen. Nou, zie Moerdijk, er kan wat gebeuren. Ja. En dan heb je voorraden nodig. Je hebt sowieso voorraden nodig om de prijzen te beheersen. En je ziet dat in de omloopsnelheid in de afgelopen tien jaar... van uh, productie, opslag, uh, gebruik dat de vraag naar voedsel uh, structureel toeneemt. En dat betekent dat je structureel meer moet produceren. Mm -hmm. Dat houdt redelijk gelijke tred, maar uh, er moet ook maar niet wat gebeuren. En het gaat fout, dat hebben we in 2008 gezien. En dat je ziet dat weer. er ook steeds vaker, maar even niet wat gebeurt... als je bijvoorbeeld kijkt naar het klimaat en naar het weer... wat steeds onvoorspelbaarder lijkt te worden... De onderliggende oorzaken zijn, zijn meervoudig. Je hebt allereerst natuurlijk een bijna constante bevolkingsgroei... van zo'n 80 miljoen mensen per jaar. Dus meer monden te voeden. Mm -hmm. De wereld wordt rijker, dus men vraagt naar beter voedsel. Men vraagt naar eiwitrijk voedsel, uh, vlees, uh, vis. Nou, dat, dat, dat heeft veel graan nodig. En eigenlijk zit de oorzaak van de problematiek bij, bij de granen... Bij, de, bij rijst, bij tarwe... Um, er wordt ook veel voedsel gevraagd voor energie. Tegenwoordig, uh, is, precies. Ja. ja, dat is wat de westerse wereld wil. Uh, men wil uh, groene energie. En die groene energie, ja, die wordt veelal geproduceerd met gebruik van voedsel. Mm -hmm. Soja um, bijvoorbeeld wordt daar enorm voor gebruikt. Precies, maar ja. ook mais. En Maisel dat ook, wordt ja. zelfs, zelfs in nogal wat landen gesubsidieerd, waardoor het ook weer ongelijk is voor boeren in ontwikkelingslanden... want die zouden ook wel een graantje willen meepikken... van uh, hoge prijzen. Mm -hmm. Maar die komen niet in aanmerking... voor, uh, voor de voordelen van, van dergelijke systemen. Goed, dus nou, dat klimaat... is ook nog een oorzaak? Dat is klimaat, zin, ja. uh, dat hadden we vroeger niet. Hè. Dat we met een enorme omloopsnelheid... dan weer grote overstromingen... dan weer enorme bedroogte. Kijk naar Australië, die heeft... en met een enorme bedroogte te maken... en nu? met enorme overstromingen. Ja. Uh, Rusland, uh, uh, droogtes waar we het nooit hadden verwacht afgelopen jaar. Nou, dat heeft ook een enorme uh, versterkende werking gehad... op bijvoorbeeld maatregelen die, die, die uh, uh, regeringen nemen om hun eigen voedselvoorraden te beschermen. Nou, u zegt en dat, dat is, is het gevaar van niet... het protectionisme. Dat... Exactly. Niet, niet exporteren, dus uh, alles binnenhouden. Ook weer nadelig voor de boeren, want die zouden verschrikkelijk graag willen... dat hun producten natuurlijk geëxporteerd worden. En daarmee uh, komen er tekorten in de wereld door die, uh, door die maatregelen. En nou is er, er nog... krijg krijgen de speculanten. Nou Dat, dat, dat is, dan... is een nieuw punt, althans de, de redelijk nieuw lijkt dat. Dat lijkt nieuw. Die waren er eigenlijk altijd al. Maar uh, het is nu zo ondoorzichtig geworden. De financiële markten hebben nu regels afgesproken... als het gaat ook om speculaties. Uh, en je ziet dat in de termijnmarkten voor voedsel... dat nog niet is gebeurd. Wat gebeurt dus er dan voedsel... precies? Wie zijn dat dan en wat doen ze dan? Dat weten we prijzen niet. Dat is juist drijven. het grote probleem. Oh. Uh, we hebben vorig jaar bij de RVO een, een soort van ja, een retreat gehad. Een, een bijeenkomst om nou helemaal in die materie te duiken. En nu blijkt dat, we, dat men niet weet wie... Uh, Zeg maar, die dat voedsel opkoopt. Je kunt wel eens voedsel nodig hebben. Maar deze mensen verhandelen voedsel vier, vijf, zes keer achter elkaar ja, om. Het is echt te vergelijken met de vastgoedmarkt. Of met, precies, uh, ja. precies. En wat nu, en dat is vind ik fantastisch, mede vanwege alle problemen die er zijn en nu ook ja, gecommuniceerd wordt, heeft Frankrijk als leider van G20 en G8 dit jaar heeft aangekondigd om dit probleem helemaal te gaan oppakken en ja, het zover te krijgen mag ik hopen in de loop van dit jaar dat er goede regels over. Worden. Ja, ze gaan daar dit weekend geloof ik in Parijs al over praten, hè? Die, die, die rijkste landen van de wereld. Dat zijn de allereerste afspraken. Ja, ja. Maar goed, als je niet weet met wie je te, te maken hebt, lijkt het me een verdomd moeilijke zaak. Nou, dat is bij de financiële markten wel gelukt. Om dat open te gooien, transparant te maken. Uh, en ik maak me sterk: dat moet ook lukken met, uh, met de voedselmarkten. Dit is bijna crimineel, zou je zeggen. Dat je voedsel onttrekt aan, uh, aan, ja, maar aan, aan de hongerenden, zeg maar. En zeg maar speculeert om nou ja, met een enorme omloopsnelheid daar zo rijk van te worden. Nou, nog even de wereldbevolking. De goede wereldbevolking noemde u ook hè, als een probleem natuurlijk. Uh, zou je met de manier waarop we nu landbouw plegen... gewoon de traditionele landbouw, lukt het je... Om om al die monden en alles wat er nog bij komt te voeden. De FAO heeft uh, becijferd dat dat kan. Uh, er is voldoende land, er is voldoende water... er is voldoende uh, nou, wat je nodig hebt. Er zou zelfs voldoende energie kunnen zijn. Mm. Want die drie aspecten zijn nodig voor boeren. Maar kleine boeren, dat zijn er 500 miljoen in de wereld... waarvan een groot deel, uh, bijna de helft, vrouwen... Uh, die oh ja? Ja, ja, ja, ja mm. dat weten we niet. Maar in een land als Vietnam... Uh, uh, wordt zelfs 80, 70 procent van, uh, van de oogst uh, wordt door vrouwen gedaan. En in Latijns-Amerika zijn veel vrouwen in mm het -hmm. landbouw actief. In Afrika zijn het veelal de handelaars. Maar in elk geval die kleine boeren, dat zijn er 500 miljoen in de wereld. Als die beter zouden produceren in kwantiteit en kwaliteit... dan hebben we het voedselprobleem tot in lengte van jaren opgelost. En wat, gaat er, wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat zij beter gaan produceren? Want dit klinkt dus... namelijk als een topoplossing die zo uh, eventjes ja? uit de mouw geschud kan dus het worden. Dit is het ei van Columbus, zou je zeggen. Ja, maar, waarom uh... luisteren ze niet naar u? Wat moet er gebeuren? Nou, niet naar mij, maar naar de FAO die nee? dat ook al jarenlang zegt. Uh, het zijn vaak politieke uh, weerstanden die in, uh, in, in landen moeten worden overwonnen. Om regeringen zover te krijgen dat ze ook naar kleine boeren kijken. Ze kijken vaak naar grote boeren, naar, naar, naar grote ondernemers. Uh, men, men verkoopt nu zelfs land aan, aan, aan, aan buitenlandse ondernemers. Naar Afrikaanse landen, we mm -hmm. noemen dat landgrabbing. Dat is nu weer een nieuw probleem aan het worden. Omdat land zo duur wordt, nodig is voor voedselproductie, kopen ook investeringen maar ook regeringen, buiten, van bijvoorbeeld uh, Saoedi-Arabië... koopt grote stukken land in Afrikaanse landen... om ervan verzekerd te zijn dat ze voor hun eigen mensen voedsel hebben. Ja. Maar dat onttrek je dan weer aan de mogelijkheid en de potentie van boeren in Afrikaanse landen. Maar wat zou de oh. FAO kunnen doen? Je kan niks dwingend opleggen, je kan dwingend adviseren. Wat kan een andere instantie in de wereld dan doen om ervoor te, om ervoor te zorgen... dat die kleine boeren wel aan het werk kunnen in, in hun eigen land... en dat ja. de politiek hen niet in de weg zit? Allereerst uh, um, de, de kennis, dat, dat we, althans het bewustzijn dat het probleem daar ligt. Nou, daar doet de FAO heel veel aan, promotie van het onderwerp. Tweede is uh, boeren en boerinnen uh, meer kennis geven. Dus, dus onderzoek, uh, voorlichting en onderwijs. Zodat ze ook weten wat ze moeten doen om die oogsten uh, beter te behouden. Want het is vaak oogstverlies, klinkt heel gek. Maar uh, 40 tot 50 procent van de oogst komt niet op de markt... door ja, on, uh, te weinig kennis over hoe men uh, de producten naar de markt moet brengen. Dus kennis, uh, mm -hmm. ook helpen boeren te organiseren. Er ja. zijn nogal wat regeringen die daar niet van houden... als boeren georganiseerd zijn, want dan zijn ze sterker. En dat is eigenlijk toch ook wel de crux van uh, de vooruitgang. Gaat het gaat eigenlijk in... ook echt om een politieke omslag... en daar zou je internationaal mee moeten helpen eigenlijk. Dat moeten we ook. En ja. daarom hebben we in Rome zo ontzettend veel uh, internationale overleggen om het zover te krijgen dat landen zeggen... ja, dit is onze verantwoordelijkheid. We hebben nu de Romeinse principes afgesproken vorig jaar in Rome. En... Het eerste principe, en dat is nieuw in de wereld, in de VN is afgesproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voor uw bevolking te zorgen dat men te eten heeft. Zo is het. U gaat nu terug uit Rome, zei ik al, naar Nederland. Waarschijnlijk hè, wordt u, uh, uh, want u bent de enige kandidaat, de baas van het uh, productschap tuinbouw. Dan heeft u weer met Nederland te maken en ook weer met uh, uh, het kabinet dat hier zit, waar uw partij in vertegenwoordigd is. Heeft u enige in, uh, in in dit kabinet? als het gaat om de zaken waar u zich mee bezighoudt? Nou, op mijn terrein gaat het eigenlijk uitstekend. Uh, Zegt zowel, u nu met nadruk op mijn terrein gaat het eigenlijk uitstekend? Of lees ik dat erin? Nou, dat is wat ik volg. Uh, ja. want dat is natuurlijk voor mij van belang. Uh, staatssecretaris Knapen en staatssecretaris Bleker... hebben de handen ineengeslagen. Dat is fantastisch. En zij hebben voedselzekerheid als prioriteit nummer één... Uh, niet alleen opgeschreven, maar ze zijn er al mee bezig. Dus wat dat betreft kunt u met dit kabinet wel door één deur? Ik vind het fantastisch. Ja, uh, en dat verder we dat ze er zitten? zitten. Ik u heeft nog twintig seconden om daar iets zinigs over te zeggen. Het feit dat nou. het CDA dit, dit avontuur is aangegaan? Ja, ik, ik denk dat er geen andere optie was. Dus het is goed dat, dit, uh, dat het kabinet er is. is uh, dan Vergeleken dan met België is het natuurlijk uh, <laughs> toch niet zo gek. Dat, dat is absoluut waar. Is. Ja. Goed, Mevrouw Van Ardennen, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar onze muzikale gasten hier vandaag in de villa... naar Mathieu Pesquet en Rol Pignot. Stegalli and the lions, they were gambling in the dark. Stegalli said to Billy, Billy, let's take a walk. You're a bad man. You're a bad man, Stegalli. Billy said to Stegalli, give me back my hat. As you want my money, please don't take my hat. You're a bad man. You're a bad man. Steggly, And Billy said to Stegley Kid don't take my life Cause I got two little children And a poor little homeless wife You're a bad man You're a bad man Steggly." shot Billy Lions and he fell down on his knees and said, "I'd rather see you six feet in the ground. You're a bad man. You're a bad man, Stigley. And everybody started weeping, some began to mourn about poor Billy Lyons. He was dead and gone. You're a bad man. You're a bad man. Stigley. You're Pesquet en man, Een You're a bad man, badman. Mathieu Pesquet en badman. Een badman. Een